Het nu volgende verhaal is heel leerzaam, al zeggen wij van de NPS hetzelfde. Uitspraken als Zo vader, zo zoon. of Het evenbeeld van zijn vader en als een vader worden hier diepgaand aan de tand gevoeld. Luister oplettend naar Heer Bommel en het Congruwer. Hadewig Minnis vertelt De Congruwer. Op een zomernacht, nog niet lang geleden, schrok heer Bommel wakker uit zijn eerste slaap en schoot overeind. Oh, oh. Ik, ik wist dat er iets was. Iets ongewoons, want het moet wel heel dringend zijn wanneer men een heer op dit uur uit zijn bed belt. <tie> uh, met Bommel? Bent u daar, meneer Schoffel? Uh, met Bommel, uh, u bent verkeerd verbonden. Nee is gekomen. Ik voel me lang niet goed. Kunt u onmiddellijk komen? Het zijn vooral de kleintjes waar ik me zorgen over maak. Wat moet er gebeuren als ik er niet meer ben? Wie moet ze leren praten? Mijn naam is Bommel. U, u ja, bent... ja, ja, ja, ja, ja. Schoffel, u spreekt met Congruer van het Krochthol. U, u weet wel, o, kom. oh Oh, hier moet onmiddellijk hulp geboden worden. De stakker had een fout nummer, want iedereen weet dat het niet schoffer heet. Maar toch, het is mijn plicht als heer om bijstand te verlenen... nu ik verkeerd ingeschakeld ben. Uh, dokter Bappoort? Uh, uh, met Bommel, er is een ernstig zieke in het Krochthol, dokter. Kunt u daar meteen heen gaan? Uh, ik heb geen patiënten in het Krochthol. Ik weet beter een collega in die buurt zoeken. Heer Olly probeerde die raad op te volgen. Maar omdat hij geen plaats van die naam in het telefoonboek kon vinden... belde hij ten einde raad de centrale. Schort er iets aan met uw welnemen? Ik hoorde iets vallen als u mij toestaat. Dat was het toestel. Dat was verkeerd verbonden door een zekere kongruer die zijn einde voelde naderen. Het is een kwestie van leven en dood. Maar nu bestaat zij het niet eens, zegt de centrale. Toen Tom Poes de volgende dag langs Bommelstein kwam, zag hij heer Bommel in zorgelijk gepeins over zijn tuinmuurtje leunen. Dag, heer Olly. Jonge vriend, hm. jonge vriend, weet jij soms waar het korthol is? Joost weet het niet en de centrale zegt dat het niet bestaat. Maar toch ben ik daar vandaan in de nacht opgebeld door een zekere gruwer die zijn einde voelde naderen. De stakker was verkeerd verbonden natuurlijk, maar men kan dit als heer niet laten gaan. Daar was iemand in nood. Hebt u het niet gedroomd? Nee. Hoe kan iemand nu opbellen op een plaats waar geen aansluiting is? Ik heb trouwens nog nooit van het krochtel gehoord. Ik droom niet. Er is weinig wat mij ontgaat en ik sta met beide benen op de grond. Ook als ik in bed lig, als je begrijpt wat ik bedoel. Hm. Tom Poes zag de ambtenaar Doorknoper aankomen, die alle plaatsen in de buurt Amshalve kende en hij dacht dan ook gemakkelijk te kunnen bewijzen dat de heer Olly zich vergiste. Uh, weet u misschien waar het Krochthol is? Krochthol? Mm -hmm. Eens even kijken, dat is Kadaster 15, D en E, als ik me niet vergis. Oh. Juist, ja, dat is een verlaten mijn die al in geen jaren meer in gebruik is. U zult het op de kaart kunnen vinden aan de voet van de bergen. Goedemorgen, heren. Een verlaten mijn aan de voet van de bergen. Hebt u een kaart van die buurt? Er staan heel wat lijntjes op. Het is slecht voor mijn ogen, bedoel ik. En toch ligt hier tussen al die streepjes iemand in nood. Terwijl ik de enige ben die hulp kan bieden. Dat is duidelijk, want niemand zal dat telefoongesprek willen geloven. Maar waar moet ik zijn? Uh, hier, dat kruisje daar, aan de voet van de Zwarte Bergen. Ach! Prachtig. Nu kan ik eindelijk aan het werk gaan. Ik zal onmiddellijk. Uh, excuseer, heer Olivier. Huh? Wat denkt u van een koude lunch? Ham, kip, een uh, salade en fruit, had ik willen voorstellen. Als u mij toestaat, met het oog op het weer. Ja, heel goed, gooi de hele zaak maar in de mand en zet die in de oude schicht. Ik moet onmiddellijk naar de zwarte bergen. Huh? Uh, uh. Salade verlept zo snel. W wanneer ze is aangemaakt, doe ik. En omdat ik weet hoe u tegenover het aanmaken staat, ben ik uh, zo vrij geweest. Zeer niet. Het is een kwestie van leven en dood. Bel maar vast de dokter op, Joost. We zullen waarschijnlijk met een ernstige patiënt thuiskomen. De heer Bommel haalde het uiterste uit de oude schicht. En met behulp van de kaart bereikte ze al spoedig een ruw verlaten landschap. Hoe vreselijk om hier ziek te liggen, helemaal alleen, zonder geneeskrachtige bouillon of een zachte hand. En dan in een mijn, denk je, dat is in, jonge vriend. Ja, erg ongezellig. Kijk, daar in de heuvel is de ingang. Een zwart gat, hoor. Ja. Oeh, heel vreselijk. Zo'n verzwakte patiënt zal lelijk kalf vatten. We hadden eigenlijk een deken mee moeten nemen. Nou, ik begrijp ik. niet wat hij in dat hol doet. Het nee. moet een raar iemand zijn. Hmm. U weet toch wel zeker dat iemand u hier vandaan heeft opgebeld? Heer Bommel trok zijn jas recht en schreed onverschrokken de huilende mijningang binnen. Nu stond hij in een zwarte duisternis, waar de vochtige geur van schimmels en bederf hing. Er was geen spoor van leven te bekennen en ondanks zichzelf voelde hij zijn zelfvertrouwen tanen. Oeh. Is daar iemand? Hier, een mijnlampje. Uh. Oeh. Gelukkig. Nu kunnen we de patiënt tenminste zien. Hmm. Er is geen patiënt. Dit is alleen maar een soort portaal. Hmm? En daar loopt een gang die naar beneden voert, ziet u wel? En er liggen rails in. Ja. Nee. nee, hier is niemand. We zullen verder moeten zoeken. Wat een omgeving voor een ernstige zieke... Het is een schande dat de overheid niet ingrijpt. Maar ja, personeelsgebrek, overvolle hospitalen... Heer Bommel nam pijnzend plaats op een wagentje dat daar op de rail stond. Ik had eigenlijk wel een bloemetje mee kunnen nemen. Maar verder kwam hij niet. Het geval wilde namelijk dat hij op de remhendel van het karretje was gaan zitten, zodat hij ze losraakte. Tom Poes wilde nog opzij springen, maar hij was te laat. Het wagentje meerde de zo vlug snelheid dat hij geschept werd en haar achterhoofd opzocht. Het enige gelukje was dat zijn lamp bleef branden. Oh, oh, oh, oh. Stop! Dit is heel vreselijk voor een heer die ziekenbezoek gaat afleggen. Rem dan toch, jonge nee. We gaan te snel om nog te kunnen remmen. We gaan er alleen maar door slingeren. Oh, Daar kan ik niet tegen. Stop dat toch! Hou! bedoel ik. Dekker, de patiënt. Wie is daar? Hoe, hoe laat is het, bedoel ik? Het is in orde, hoor. Dan zijn we zijn uh. wel dat karretje gevallen. Kijk, daar hangt een telefoon hier, Olly. Uh, uh, te telefoon? Uh. Daar kan ik niet tegen in de nacht. Ik heb hoofdpijn. Oh. Ik voel me lang niet goed. Dit kan met uw verhaal kloppen. Het is mogelijk dat het apparaat nog werkt... en ergens een foute verbinding gemaakt heeft. Natuurlijk klopt mijn verhaal. Hier vlakbij moet een leider bezig zijn... de laatste adem uit te blazen... terwijl jij mijn reddend werk in twijfel trekt... en er niemand te zien is. We moeten verder gaan. Er zijn hier heel wat zijgangen. Is daar iemand? Daar loopt iemand. Er komt iemand aan. Ik zie een lichtje. Zo die zieken? Lawaai en gerommel. Wie komt er hier donderjagen? Ik? <laughs> ik? Ik, ik donderjaag niet, bedoel ik. Integendeel, ik, ik zoek een ernstige patiënt. Bent u dat? Bent u de heer Gruber? Vragen, vragen. Kom eens wat dichterbij. Ja. Ik zie je niet. Kletsmeijer. Hm? Leuterkoek. <laughs> Geen leuke koek. Mijn naam is Bommel en, en ik zoek iemand die het einde voelt naderen. Bent u dat? Dan gaat je geen donder aan. Ik ben Joris Schoffel en ik woon hier niet. Een van mijn gangen komt hier toevallig uit, maar het drukt hier niet. Komen jullie hier doen? Ik uh, ben opgebeld door een zekere gruwer. Hij was verkeerd verbonden en hij voelde zijn einde naderen zodat ik als heer een zware verantwoordelijkheid op de schouders kreeg. Hij dacht dat ik u was, als u begrijpt wie ik bedoel. Tss, tss. Opbellen. Ja. Hoe durft het, dat kom gruwer. Dat komt ervan dat iemand stom genoeg is om er tegen te praten als men het tegenkomt. Misbruik. Dat worden we gemaakt. Maar ik wil er niets meer mee te maken hebben. Allemaal overlast. <laughs> Zeg dan tenminste waar we hem kunnen vinden. Hier moet toch iets worden gedaan? Denk dan toch aan de arme kindertjes waar hij het over had. Aan het einde van die andere gang daar. Daar heb ik het een poosje geleden gezien. Kindertjes. Hmm, een heel onplezierig iemand. En waarom praat hij over het? Hij is geen heer, dat is zeker. Maar we weten nu waar de arme Gruur op zijn lijdensponden ligt. Kom aan, jonge vriend. Hmm. Ga jij maar voorop, dan kan ik je in de rug dekken. Oh. oh, ik had me dit zieke bezoek heel anders voorgesteld. Dit is toch geen ruimte voor een reddend hier? Hier pas ik niet, bedoel ik. Nee, dit is ook geen mijngang meer. Er zijn geen stutten. En kijk, daar aan het einde schijnt licht door nee. dat kleine gaatje. Misschien is, is daar een grot. Een grot, net als ik al dacht. Er valt ergens daglicht door de zoldering. Maar ik kan het niet door, wegens mijn krachtige lichaamsbouw. Hoe Moet dat nu? Uh, laat mij het maar proberen. En Tom Poes kroop zonder moeite door het gat. Nu bevond hij zich in een grote onderaardse ruimte die geheel verlaten was. Nergens was een spoor van een zieke of van schrijende kindertjes te zien. Maar wat verderop lagen een paar vormloze dingen, die er als plastic zakken uitzagen. Wat sta je daar? Van waarom zoek je de patiënt niet op? Moet ik dan alles zelf doen? Het is dat ik te flink van postuur ben om iets te kunnen doen, bedoel ik. Maar er moet onmiddellijk iets gebeuren. Hm, er is hier geen spoor van leven, behalve een paar vleermuizen. En als ik in die gangen ga zoeken, verdwaal ik. onzin. Iemand is bezig hier de laatste adem uit te blazen. Voel je niet dat gekoude tocht over de grond waait? De druppels vallen van de pilaren en jij doet niets... Hallo, is Con Griemer daar? Griemer? Niets. Dit is geen prettige plaats en ik geloof niet dat... Overlast en lawaai? Kunnen jullie iemand niet met rust laten? Wat moet dat stomme geroep en gejodel? Jaag de wormen weg. U, uw wormen interesseren me niet. Wij zoeken de ernstig zieke gruwer, zoals u weet... En daarom weer een telefoon. Zodat het best mogelijk is dat hij hier vandaan heeft opgebeld. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil weten wat er met hem gebeurd is. Nu. Konde Gruwer is er niet meer. Dat heeft zijn einde gevonden en nu is het weg. Jullie zijn te laat om ermee te praten. Hoe vreselijk. Maar, maar wat moet er van de kleintjes worden nu de stakker er niet meer is? Kleintjes. Ja. Die zakken noemden het kleintjes. Met zoiets kan een diepgravend iemand zich niet inlaten. Ik wil hem niets mee te maken. hebben. Hmm. Vormloze zakken. Misschien zijn het eieren. Eieren? Mm -hmm. Eieren? Kikkers leggen ook eieren. Ja, natuurlijk zijn het eieren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Net als ik dacht. En ik voel me er verantwoordelijk voor na droevig verscheiden van congruen. Wat nu te doen? Misschien kunnen we er een meenemen. Om te laten onderzoeken of het werkelijk waar is? Uitstekend. Ik had het zelf kunnen bedenken. Een onderzoek zou in de geest van de ontslapenen geweest zijn. Kom aan, jonge vriend. Als jij nu uh, een van die dingen op je rug neemt, zal ik het lampje dragen en de weg wijzen. Tom Poes gehoorzaamde, met enige tegenzin. En nadat hij zich door het gat gewerkt had, liep hij gebogen achter heer Olly aan. Zijn vrachtje was kil en klam. En zwaar was het ook, zodat het terugweg geen pretje voor hem was. Maar heer Bommel had daar geen last van. Het is maar rempel onze schuld niet dat we te laat gekomen zijn. En wat we nu doen is nog een prachtig staaltje van naast de diepte. Wat jij, jonge vriend? Hm, het valt niet mee. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik het besef en rust een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders. Een reusachtige taak, bedoel ik. Mm -hmm. Ja, er is geen enkele reden om het met gehum af te doen. Jij bent nog jong. Jij begrijpt niet wat het is om de zorg voor een opgroeiend wezen zonder afkomst te dragen. Ik zal geheel op mijn fijne intuïtie moeten bouwen. Ik zal het vormloze moeten vormen. En ik zal dat moeten doen in de plaats van de vader... die door een noodlottig ongeval van ons is weggenomen. Of was het de moeder? Hmm. Goedenavond, heer Olivier. Is dat de patiënt, als ik zo vrij mag wezen? Ja. Dokter Baboen, die ik op uw aanwijzingen ontboden heb... zit al een bosje in de kamer met uw goedvinden. Uitstekend. We hebben al gegeten en we zullen hem niet langer laten wachten. Hoewel de slaap niet goed was aangemaakt. Kom mee, jonge vriend. Dokter, ik ben blij dat u er eindelijk bent... De zieke is onverwacht van ons heen gegaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, maar hier is een van de kleintjes die hij heeft achtergelaten. Uh, leg maar op tafel, Tomboes. dan kan de dokter het beter zien. Uh. een hoogste ongewone bestaansvorm. Hier binnen is enig leven waarneembaar, maar het valt nauwelijks zonder het terrein van de artsenijkunde. Ja, een vreemd geval waarvoor het consult van een fenomenoloog wenselijk is. Uh, morgen zal ik voor een onderzoek door een specialist zorgen. Goeie avond. Niet lang daarna nam Tom Poes afscheid en kroop heer Olly onder de wol. Hij legde het vreemde ei voor zijn bed om het goed in de gaten te kunnen houden. Maar de vermoeienissen van de afgelopen dag lieten zich voelen. En al spoedig vielen zijn ogen toe. Oh, alweer lawaai in de nacht. Maar oh ja, dat krijgt men wanneer men de zorg voor een jong leven in de knop op zich gaat nemen. Wat gebeurt er eigenlijk? Het is gebroken. Nemo, kapot. Oeh, hoe vreselijk voor een heer in mijn positie... Het ding is bezig uit te komen. En, en ik sta overal alleen voor. Een bevalling? Dat heb ik nog nooit meegemaakt, bedoel ik. Wat een toestand. Geen wieg, geen luiers. Geen, geen rammelaar. Wat moet ik doen? In het licht van de maan... die door het venster op het eigenaardige toneeltje ging, zag de ontdane kraamheer... Een vormloze witte massa met twee bolle oogjes die hem strak aankeken. Grote gruwel. De booreling zwol op tot een bolle vorm en bracht twee uitsteeksels naar buiten om op te staan. En met twee armachtige uitsteeksels nam het de onthutste houding van zijn gastheer aan. Grote oh, gruwel. Dat gaat te ver. Je at mij na. Hoe, hoe durf je mij belachelijk te maken terwijl je pas uit je ei komt? Dat geeft geen pas, dat probeert je wel. Het was duidelijk dat het wezen hevig geschrokken was, want terwijl het snel zijn vorm verloor, deinst het achteruit. O, ik heb het bang gemaakt en nu is het uit de wieg gevallen. Waar is het gebleven, bedoel ik? Heer Bommel liet zich op de grond zakken en kroop speurend rond. De slaapkamer lag stil in het bleke maanlicht. En aanvankelijk was er geen spoor van enig leven te bekennen. <tied> Excuseer, ik uh, hoorde hoever en uh, ik dacht. Uh, u gevoelt zich toch niet onwel met uw goedvinden? Uh, nee. Ja, bedoel ik. Ik ben uitgescholden voor gruwel. En, en daar kan ik niet tegen, zodat ik de dader onder de kast heb gejaagd. Maar nu ben ik bang dat hij zich bezeerd heeft. Wie was die dader, als ik zo vrij mag wezen? Wie? Uh, ik, ik, ik weet het niet. Het was een gruwel. Een boze droom, met uw permissie. Dat heeft men vaker als de maan naar binnen schijnt. nacht. Ben ik dat uh, bedoelde ik niet zozeer. Een heer zegt zoiets bij wijze van spreken... als hij een gast uit het ei ziet kruipen. Uh, het is niet gewoon, bedoel oh. ik. En daar schrik men van. Als normaal iemand zijnde. Het vreemde wezen nam opnieuw de vorm van zijn gastheer aan. Ja. Niet gewoon? Daar ja. schrik men van. Uh, hoe moet je gewoon zijn? Een uh, heel verstandige vraag voor zo'n jong iemand... Morgen zal ik je dat allemaal leren. Geen nood, je bent in de beste handen. Doe maar zoals ik doe. heer weet dat allemaal heel precies. Maar nu eerst een verkwikkende nachtrust. Slapen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb gewoon doen geprobeerd, maar liggen en knorrende geluiden maken is heel moeilijk. Uh, mag ik niet mijn vorm verliezen, wanneer het donker is? Knorrende geluiden, vorm verliezen in de nacht, dat is heel ongepast. Het is tijd dat ik je wat ga vormen, voordat je vreemde ontmoet. Oh. Kom aan, we gaan aan je opleiding beginnen. Volg me maar. In de eerste plaats moet je een naam hebben. Ik stel voor om je naar je vader te noemen. Of was het je moeder? Nou, uh, oh, Dat doet nu niet toe. In de tweede plaats moet je uiterlijk een beetje worden aangepast. Uh, volg je me? Uh, Kom aan, dan gaan we naar de eetkamer. Het ontbijt wacht. Je moet een beetje rechtop zitten aan tafel. Ik zou niet graag willen dat iemand je zo zag... Het is niet gewoon. Men heeft een nette vorm nodig, die niet steeds verandert. Zoals een heer. Die is wel niet helemaal gewoon, maar eigenlijk nog beter. Kijk nu maar eens goed naar mij en probeer je aan te passen. De bediende Joost had in de hal post gevat bij de deur... en legde voor ontrust zijn oor te luisteren tegen een paneel. Dit alles is zeer betreurenswaardig. Let op het hoge voorhoofd. Zo, dat is beter. Ik kwam er vannacht al voor dat heer Olivier niet geheel wel was. Nee, nee, niet drie armen, twee is genoeg. genoeg. Hij maakt van die ene arm maar een jasje, dat staat gekleed. Ja, bravo! Hoor toch eens, hij zit bravo te roepen. Ik kan beter gaan kijken of ik hulp kan bieden. Ah, je bent net op tijd, Joost. Dit is con... Uh, uh, uh, con, bedoel ik, uh, Constantijn, als je begrijpt wie ik bedoel. Uh, uh, excuseer, heer Olivier, ik meende... was zo vrij te denken. verstakte mij. Uh, hij, hij is vannacht uit zijn eigen kropen. En, en nu ben ik bezig hem te vormen. Constantijn, dit is Joost. Vraag hoe het met hem. hoe maakt u het? Het kon beter. Hoe staat het? Is de jonge heer familie van u? Als twee druppels water? Hoe is het mogelijk dat hij al praat? Wanneer ik mijn zoon mag uitdrukken? Uh, een goed voorbeeld, oh, doet wonder, hè? Uh, men kan hier nu maar eens zien wat er gebeurt als een heer zijn stempel op een jeugdig zielenleven drukt. Dat is belangrijker dan erfelijkheid of familiebanden. Men zou kunnen zeggen dat ik zijn vader ben. Uh, zijn geestelijke vader, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat zal de dokter zijn. Gelukkig, want helemaal zuiver is de koffie niet. Dit is geen normaal ventje, dat is zeker. De goede dag. Ik ben voor een consult aangeroepen en ik heb mij sofort naar hier beeild. Waar is de buitenordentelijke eier van? Die is vannacht uitgekomen met uw goedvinden. Wat er uitkwam is niet helemaal zuivere koffie, dat is zeker. Wow, koffie komt niemals uit een ei, merkt u zich dat aan. Ik bid u mij naar dit fenomeen te geleiden. Dr. Baboon laat zich ontschuldigen. Hij meende ah. dat deze geval meer op mijn gebied lag en hier ben ik. Waar is het probleem? Uh, hier, uh, een jong leven dat vannacht uit zijn eigen gekomen is en dat ik gevormd heb. Deze knap hmm. uit een ei? Ja. Bro, dat is ja niet mogelijk. Een zoogdier met bobbel kennen tekenen. <laughs> Hij lijkt op zijn vader, uh, zijn geestelijk vader, als u begrijpt hmm. wat ik bedoel. Professor Prulwitskowski haalde een sterk vergrootglas uit zijn valies, zette de jonge Constantijn op tafel en begon hem oplettend te bestuderen. Hmm. Het kereltje keek bevreemd naar het sterk vergrote oog van de geleerde. En omdat hij geleerd had dat hij zich aan moest passen, liet hij een van zijn oogballen tot dezelfde afmetingen opzwellen. —Karren spuiten, ordentelijk! Stort u mij niet, bid ik u! Ik ga de knap doorlichten met de x straler Groot aardig, de runzelfenomeen. Dit kan ja niet werkelijk existeren. Toen de rookwolken waren opgetrokken, stond professor Prulwitskowski met verschoeide jas voor de tafel en staarde naar de jonge Constantijn. Helaas, het ventje had door de schok zijn figuur verloren en was nu weer een wekenbal. Die vergeefs trachtte zijn vorm te vinden. Hoe vreselijk is dit alles. Toen doe dan, Constantijntje. Verzorg je uiterlijk, zoals ik je geleerd heb. Vlug. Die meneer mag je zo niet zien. Oh. Ja. Bravo. Er is niets aan de hand, heer Prilkowski. Er is werkelijk niets gebeurd. Het leek maar even zo. Morfografisch amorf. De fenomeen is ja. niet uit kristallijnen opgebouwd en kan deswege niet existeren, en toont echter buiten adentelijk accommodatievermogen, dat nader studeerd worden moet. Het leek maar even zo, kijk zelf maar, het kwam van de schok heel gewoon. Ik neem deze amorfe knap mede naar mijn laboratorium. Daarmee ik hem studeren kan ja, maar... in, in een wetenschappelijke omgeving. U zult het verstaan. Ik, ik versta niets. Ik, ik ben verantwoordelijk voor dit jonge leven. Maak maar, maak dat u wegkomt. Bah. Het is een schande. Is dat alle hulp die de wetenschap geven kan, in plaats dat ik raad krijg over de broertjes en de zusjes van dit ventje, die verwaarloosd in de grot zitten? Ach zo, broederlijn, zusterlijn, in, in een grot. Dat is ja... ...gans interessant. Ik ga hier behoren inschakelen. Dit alles schrijft... ...om in een puntelijke onderzoeking. De geleerde repte zich... ...naar het stadhuis... ...waar hij de burgemeester... ...in gesprek met zijn ambtenaar... ...eerste klasse aantrof. Daar heb ik mij een... ...buitenordentelijke fenomeen... aangeschouwd: Een amorfe levensvorm die niet van te existeren, heb ik eigen oog in acht gegeven. Het is toch wat. Ze doen tegenwoordig maar. Ik zal de zaak straks met u doornemen. Eerst moet ik even... Het is de Bommel. Hij heeft de hand gelegd op een levendige wezen... dat niet uit kristallijnen opgebouwd geworden is... en dat de halve studeerd worden moet. De behoorde moet hier hulp bieden. Bommel, altijd dezelfde. Straks zal ik kijken wat ik doen kan. Ah. Eerst moet ik even. Oh, maar die zaak is eilig. Het geeft een god waar meerdere van deze wezens woonachtig zijn. Maar die bommen is weigerachtig en heeft mij die durven wezen. Wat kan een wetenschappelijke dan maken als die behorden hm. geen hulp bieden wil? Ik ken niet eenmaal die naam die god. Een god, dat moet het krochthol wezen. Ah? Ik herinner mij een daartoe strekkende vraag van de jonge Tom Poets. Gisteren nog. Die spelonk is gemeente-eigendom. Er was een mijn gevestigd. Nadat de rust op Bommelstein hersteld was, ging heer Bommel met zijn beschermeling de tuin in, om het ventje liefde voor de natuur bij te brengen. Tuinieren is een bezigheid voor een heer. Allemaal mooie bloemen, zie je wel? Daar moet je lief voor zijn. Luister je, Constantijn, vooral niet uitdrukken. Vooral niet uitdrukken. Uitstekend. Onthoud goed wat ik je zeg, dan zal je het verbrengen. Wie is dat, Olly? Ik kan wel zien dat het familie is. Hij lijkt sprekend op je, hè? Is het soms een neefje? Zoiets, Ho hoewel, eigenlijk is het meer een zoontje, als u begrijpt, ligt het door. Een zoontje? Het, het is een heel verhaal, dat zal ik u op een keer wel ja. eens vertellen. Maar ik, ik was erbij toen het schaap uit zijn ei kwam, en nu overweeg ik het aan te nemen als mijn erfgenaam. Oh. Ik bedoel, ik heb hem gevormd, en nu ben ik bezig een heer van hem te maken door een mooi voorbeeld en goede les. Zo, en ja. um, wie is de moeder? Als ik vragen mag. Grappig dat u dat vraagt. Daar had Tom Poes oh. het ook al over. Zover ik weet was het een zekere kon gruwe. Oh. Maar dat kan ook wel de vader geweest zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Lijkt me eigenlijk beter om het verleden maar te laten rusten. Dat lijkt me ook. Het is een raar verhaal. Ja, men maakt als heer heel wat mee. Hm. Trouwens, gruwe is geen mooie naam. Constantijn O'Bommel zou gepast zijn. Zeg Le, u zelf. Je mag wel oppassen, Olivier. Dat feintje kan volstreken zitten. Hm? Hm. Wat kijkt je, vrouw Doddel verwilderd. Zou ze wel niet geschrokken zijn? Tom Poes trok afwezig een bloem uit de heg. Oh, vooral niet uitrukken. Een heer moet lief voor bloemen zijn. Hallo, jonge vriend. Hm. Er is heel wat gebeurd sinds ik je voor het laatst gezien heb. Dat lijkt me ook. Hm. Wie is dit? Dat is Constantijn O'Bommel. Hij is uit het ei oh. gekomen en nu voed ik hem op tot heer van stad. Maar hoe komt het dat hij al kan praten? Ja. Is het is vreemd dat hij zo op u lijkt. Ja. Hoe kan dat? Oh, het ventje is goed van oh. aannemen. Erg ligierig. Een echte bobbel. Hij neemt mijn vorming aan en hij neemt de woorden uit mijn gedachtenleven over. Telepraties oh, is... uh, bedoel ik. Het is alleen maar jammer dat hij helemaal geen eten lukt. Ja, dat is vervelend. Mm. Maar hoe, hoe, Geen kan... hap heb ik erin kunnen krijgen. Maar misschien dat de lunch die Joost heeft klaargemaakt een trek zal geven. Dat uiensoepje ruikt voortreffelijk, zeg nu zelf. Oh, kom mee, Tom Boes, en laat het je smaken. Wat is dat? Uh, Op de stoel staan? Foei. Nee. Dat doet de zoon van een heer niet, al ruikt het nog zo lekker. Ga zitten en eet netjes. Kijk maar naar mij. Ja. Oh. <laughs> nu heeft hij toch gelukkig trek. Ik maak hem al zorgen. Zonder eten kan hij niet groeien. Zegt u zelf. Bah! Toen al. Happen. Toen al. Ik wist het niet. Wat is dat nou? Hij heeft gelijk. Het smaakt niet. Vreemd. De geur was toch goed. Maar nu lijkt het op warm gullywater. Ja, er is reuk nog. nog smaak aan. Het is een vreselijk. Wat mankeert, Joost? Er is iets vreemds aan de hand. Ik kan beter eens in de keuken gaan kijken. Heeft het gesmaakt met uw welnemen? Belt heer Olivier omdat hij meer wenst? Nee, het smaakt helemaal niet. Is dit hetzelfde als wat er in die pan zit? Dit is zeer betreurenswaardig. Meer dan 25 jaar bereid ik nu reeds tot volle tevredenheid de potages... En nu komt u mij vertellen dat deze soep à loignon nergens naar lijkt. Dat is niet mooi van u, als u mij toestaat, jonge heer. <laughs> Proef zelf maar. Nou, mm. mm, ja. net als ik dacht. In de pan zit Joost goede uiensoep, maar in de schaal warm water met een kleurtje. Hoe kan dat? Ik hoor daar dat er bezwaren tegen mijn kokkunst zijn. Met uw welnemen vat ik die hoog op, heer Olivier. Dat is goed, ik ben er een beetje bedroefd over, maar goed, iedereen laat wel eens een steekje vallen. Excuseer, ik laat geen steekjes vallen, niet in mijn soep, als ik zo vrij mag wezen. De jonge heer kan getuigen dat hier in deze pan sprake is van een rijke potage. Een gorsmik met zwezers, pak een en zwomie-uien. Oh. En als u de moeite wilt nemen een ogenblik uw neus te luisteren te leggen, ja. dan zult u zien dat hier geen steekjes gevallen zijn. Oh, lekker. Ja. Kraakt nog smaak. Huh. Nu begrijp ik wat er gebeurt. Het is Constantijn. Hij voedt zich met de smaak en de geur. En alles waar hij aan ruikt, wordt smakeloos. Vriend. Dat heeft hij toch niet voor mij, waar haalt hij het vandaan, vraag ik me af. Ja, hij is anders, hoe, weet ik niet, maar hij is niet wat hij lijkt, dat is zeker. Ach, ieder kind heeft zijn kleine moeilijkheden, maar door het goede voorbeeld van zijn vader zal hij wel leren om lekker eten smakelijk te vinden. Maar trek het je niet aan, Joost, jouw schuld is het niet, maar in het vervolg kan het manneke beter even op de gang wachten als ik eet. Zoals u wilt. Dat ventje heeft streken met uw welnemen. Een strenge hand zou meer op zijn plaats zijn dan hier Olivier's gekijk door de vingers. Je ziet het verkeerd. Het jochie is niet zo gewoon als het eruit ziet. Ben ik niet gewoon? Natuurlijk ben je gewoon. Oh. Weliswaar zijn er veel lieden die hun voedsel eten in plaats van de smaak eraf te ruiken. Maar dat leer je wel, als je maar goed op mij let. Kijk, wij bommels hebben een heel aparte taak in de wereld. Mijn goede vader heeft mij altijd een mooi voorbeeld gegeven. En dat geef ik jou ook weer. En zodoende blijft er altijd wat goeds op de aarde. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Het ventje wende zich tot een rozenperk en snoof aandachtig aan de bloemen. Zolang je manieren maar keurig zijn... en als je maar goed weet wat je doen en laten moet. Uh, luister je, Constantijntje? Ja, ja. Als ik maar weet wat ik doen en laten moet. Wat, wat, wat, wat is dat? De rozen zijn ineens helemaal verlept. Constantijn heeft eraan geroken. Het bevalt me niks. Dit gaat allemaal verkeerd. Je hebt ook altijd wat... Wat gaat er nu weer verkeerd? Constantijn, ja. die is niet wat hij lijkt. Dat weet ik zeker. En de lessen die u hem geeft maken hem onwaar, net zo goed als zijn uiterlijk onwaar is. Zo. En wat is er niet goed aan zijn uiterlijk? Het, het, het is het uiterlijk van een heer, jonge vriend. Laat dat je gezegd wezen. En door vele goede lessen zal hij opgroeien tot een nuttig lid van de samenleving, zodat zijn vader trots op hem zal kunnen zijn. Um, welke samenleving? Hallo, Amice. Ik wil je niet storen, maar oh. heb je dat morfdier nee. hier ergens in de buurt? Het schijnt een bijzonder beestje te zijn. De professor wil er meer van weten. Ja, je weet hoe die is. Wetenschappelijk onderzoek en zo. Een morfdier, burgemeester? Uh, waar hebt u het over? Ja, weet ik veel. Een fenomeen of zo. Maar de professor heeft hem doorzegd. Hij is oh. een typische morf, beweert hij. Hmm. Je hebt hem in een oude mijn bij het krochthol gevonden. En daar liggen nog meer eieren, zei de prof. Ja, die wil hij hebben... Maar voordat we aan zo'n rompslomp beginnen, wil ik je naar de bijzonderheden vragen. Ik weet niet over welk beest u het hebt. Dat daar is mijn zoontje, dat een poos geleden door de professor onderzocht is. Een knoeier, als u mij vraagt. Hij liet zijn x-stralen ontploffen voor het gezicht van het ventje. Maar dat is een allerarme keeltje. Je zoontje, zeg je. <lacht> <Ja>. <lacht> wel, wel, dat is een rare vergissing, hoor. Weet je zeker dat je het niet in een god gevonden hebt? In een god? Dat, uh, dat weet ik niet meer. Daar denk ik maar liever niet meer aan, bedoel ik. Jammer. ja, wij hebben allemaal wel een paar duistere puntjes in ons verleden. Tot zou wisten. <laughs> hmm, dat jokken was niet mooi van u. Ja. En u helpt Constantijnje er ook niet mee, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik. Is hij nu boos? Ja. Maar niet over die bloemen. Ja? Hij wil niet geloven dat jij anders bent dan gewoon. Ik, ik doe toch gewoon. Ja. Dat met die bloemen kan ik niet laten omdat ik honger heb. Mm -hmm. Maar verder doe ik erg mijn best om gewoon te zijn. Het is moeilijk, hoor. Ja. Je weet niet hoe gemakkelijk het is om je armen of je oren te vergeten. Soms zou ik graag ik willen zijn. Maar ik weet niet hoe dat is. Hmm. Dat is toch erg belangrijk. Je moet zo gauw mogelijk proberen om jezelf te vinden. Oeh. Oeh. Dat durf ik niet. Ik durf alleen maar denken wat Bommel denkt. Want iets anders ken ik niet. En ik wil graag gewoon gevonden worden. Want gewoon is prettig. Gewoon is onzin. O. Het bestaat niet. Oeh. Dag. Een bestaat niet. Dat begrijp ik niet. Misschien moet ik meer eten om meer te begrijpen. Van eten word je sterk en groot, zegt Bommel altijd. Maar deze bloempjes zijn niet erg voedzaam. En, en de kostjes van Joost zijn ook nogal slap. Ik moet proberen iets anders te vinden. Misschien moet ik de wijde wereld in... Natuurlijk is het veel prettiger bij papa Bommel, want als ik maar doe wat hij doet, vindt iedereen mij een aardig ventje. Maar soms is het moeilijk hoor, en ik denk wel eens dat ik eigenlijk heel anders ben. Ik ga het proberen. Met dit voornemen verliet Constantijn de veilige tuin en liep de heuvels in. De avond begon te vallen en de bomen wierpen lange schaduwen zodat de wereld er veel geheimzinniger uitzag dan overdag. Hij schrok dan ook erg toen er van achter een grote wortel plotseling een oud mannetje opdook. Wat hoor ik daar? Hè? Jij klinkt heel anders dan je ruikt. Ik, ik, ik ben gewoon. Wie ben jij? Ik ben Kweetal. En jij bent een vormtrekker, als ik me niet vergis. Je stuwing is getoerd, zodat je op de bommel lijkt, maar je denkraam is gemist. Dag, ik weet al. Heb je dat gezien? Een mm -hmm. leeg iets dat nog ingevuld moet worden. Dat hoort hier niet. Ik ken hem. Dat is Constantijn. Hij is uit een ei gekomen dat we in een grot gevonden hebben... en nu is hier Olly bezig hem te vormen. Maar ik geloof niet dat hij is wat hij lijkt. Ah, ik dacht al. Bommel heeft zo'n reusachtig denkraam. Die kan de stuwing van zoiets makkelijk toeren. Maar het is gevaarlijk... Wat gaat er gebeuren wanneer het grijze stof in zijn vorm krijgt? Bommel liever dan ik. Ja, ja zo denk ik er ook over. Dag. Dag. Hmm. Ik weet niet wat weet al bedoelt, maar het lijkt me goed om Constantijn in het oog te houden. Nu die van huis is weggelopen. Grijze stof in zijn vorm. Wat zou dat betekenen? Oh, ik mag wel opschieten. Het begint donker te worden en ik ben hem lelijk kwijtgeraakt. Dat was geen wonder. Het kereltje had gemaakt dat het wegkwam, En nu was het in de buurt gekomen van het stadslaboratorium van Rommeldam. Daar hield het de pas in en snoof begerig de rookwolken op die uit een schoorsteen kwamen. Want professor Prulwitskowski was er nog drukdoende. Goed, dat ruikt lekker. Hier word ik veel sterker van de, van de luchtjes van Joost. Het is maar goed dat ik de wereld ben ingegaan. Want nu kan ik te weten komen hoe ik eigenlijk ben. Hmm. Praal, welk een geluk u hier te bejegenen. Kom toch mede, bid ik u. Nou. Eindelijk zal ik u dan wetenschappelijk onder de vergroteringsglas leggen kunnen. Ik, ik wil niet onder de vergroteringsglas. Heb geen angst. Slechts een kleine sprit om wat levenssappen te vatten. Dat doet geen weh. En van bloed kan bij u ja geen spraak zijn. Ik hou niet van een kleine sprits. Uh, Bobbel zou het niet goed vinden als jij levenssappen vat. aardig, Het is gewoon wonderbaar hoe in een kort ogenblikje wetenschappelijke spraak verstaat. De conformering is fabelachtig. En... Da ist er ganz amorf geworden. Ja, ist so, was ich bereits meine. Herr geschrieben, kleine Mann, ihr könnt eure Gestalt wieder hernehmen. Amorf. Amorf. Ein schoener Spritz. Färbenloser Flodigheit, das vermute ich, ja. Tanz, soll ich der Plasma höchstlich ohne der Mikroskop in das Ohr fatten können. Ach, ik sta hier op de drempel in een gootaardige wetenschappelijke ontdekking. Amorf. Sprits, ik moet naar Bobble. Ah, Constantijn. Wees maar niet bang, ik moet even met deze meneer praten en dan gaan we naar huis. En ik zal zorgen dat hij je geen kwaad doet, hoor. Hier is een materie die iedere vorm aannemen kan. Er hebben zich echte kristallijnen opgetaan die nader betracht worden moeten... Het is klaar dat door dit amorfe jong... ...bereid een nieuwe levensfase ingegaan geworden is. <coughs> Paul. De heer Goedendag, heer Boes. Wellicht kunt u mij enige gegevens over deze levensvorm verschaffen. Hoe heet der jong? Kon de Tenminste, zo heet hij zijn vader of zijn moeder. Dat weet ik niet zeker. Maar heer Olly noemt hem Constantijn. De pommel is mij gelijk geldig. Maar de heer is gans interessant... Dat stamt ja van uh, congrueren, volgt u mij? Wat is congrueren? Is dat gewoon? Het is ganz gewoon. Ah. Vele lieden congrueren ten dagen zeer bekwaam. Ah. Men verzoekt op te stemmen met zijn omgeving. Noteert u dat? Hmm. Hmm. Maar zo schoon als bij u heb ik het nog nooit betracht. Het is bijzonder uiteindelijk. Oh, maar oh, oh. hoe is hij nu eigenlijk zelf? Als hij niet probeert op een ander te lijken, hoe is hij dan? Daar heb ik u. Dat zou ik ook weten willen. Maar thans heb ik genoegzaam gegevens om de behoorde te bewegen... ter krochthol open te leggen. En dan zullen wij maar zien. Kom, jonge vriend. Ik vind het hier uh, niet prettig. We gaan terug naar Bommelstein. Oh, gelukkig. Ik heb een vreselijke avond gehad. Hoe heb je dat kunnen doen, jonge vriend? Je begrijpt toch dat Constantijn op tijd naar bed moet? Ik heb hem gevonden. Hij was weggelopen en ik heb hem naar huis gebracht. Trouwens, hij heet Con gruber. Dat is nu wel zeker. Con Gruwer? Eh, eh, en jij hebt hem gevonden? Eh, ik dacht... Eh, het was heel lelijk van, uh, van Constantijn om mij zo in de ongerustheid te laten zitten, bedoel ik. Dat mag hij nooit meer doen, hoor. Want daar kan ik niet tegen. En nu moet hij vlug naar bedje toe en gaan slapen. Ik, ik hoef niet slapen. Komt u maar mee, heer. Uw bed is opgemaakt. Met u wel ik heb Kweet al gesproken en ook de professor en ze zeggen... Het kan me niet schelen wat ze zeggen. Ze hebben niets met Constantijn te maken. Ik heb hem gevormd, als je begrijpt wat ik bedoel. Er komen moeilijkheden, dat is zeker. Hij moet terug naar de grot, voordat hij zichzelf wordt. Professor Prulwitskowski was reeds vroeg in de morgen verschenen op het stadhuis om hulp te vragen voor verdere onderzoekingen en de gevolgen bleven niet uit. Toen heer Oli zich die middag met zijn pupil op een toren van Bommelstein had neergezet om over de plaats van een heer in de samenleving te praten, werd hij gestoord door de bediende Joost. Uh, excuseer, heer Olivier. Daar is de heer Dorknoper. Hij wil u spreken over de papieren van de jonge heer hier. Welke papieren? Wat is dat nu weer? Uh, iedereen heeft papieren met uw goedvinden. Als men niet opgeschreven is, bestaat men niet. En uh, om, uh, Genoeg. Uh, laat Dorknoper naar boven komen. Dan zal ik hem bewijzen dat constantijdje ook zonder papieren bestaat. Wat verbeeldt zo'n ambtenaar zich eigenlijk? Wat verbeeldt zo'n ambtenaar zich... Hij verbeeldt zich dat hij de vorming van een heer kan ringeloren. Oh. Papieren, wetten en voorschriften, dat is zijn leven. Zo'n beambte is soms meer dan een gewoon iemand verdragen kan. En, en wat zou een gewoon iemand soms doen? Hem de deur uitgooien. Foei, is dat klimmen? Mm -hmm. Het uitzicht is mooi, maar daarvoor kom ik nu niet... Het gaat om een vreemdeling die u hier huisvesting schijnt te geven. Een zekere Kongruwer. Ik moet even een en ander over hem noteren. Geboorteplaats en datum, geloof, opleiding, schoenemaat en denkrichting, u weet wel. Kan ik zijn papieren even inzien? Waar is de betreffende? Hier. Die? Eh. Een allerradigste knaap. Mm -hmm. Zeker familie van u? Natuurlijk moeten ze papieren in orde zijn, maar ik begrijp toch niet helemaal waar professor Prolitskovski heen wil... Kinderen kunnen toch niet aan wetenschappelijke proeven worden blootgesteld? Nee. Maar goed, u kunt het rustig aan mij overlaten. Alles gaat langs de geordende kanalen. Hoe is je naam, kereltje? Wacht, nu niet naar beneden gaan. Ik moet je even opschrijven. Het is zo gebeurd. Hoe heet je, broer? Hé, hey, waar is de knaap nou zo plots gebleven? Ja. Aan de vreemde bal die voor zijn voeten boven aan de torentrap lag... ...schonk hij geen aandacht, zodat hij er bovenop trapte. Wat, wat, wat, wat, wat was dat? Viel daar iets? Wat heb je gedaan, Constantijntje? Ik heb gewoon gedaan, zoals u me geleerd hebt. Dat is knap. Maar wat was dat voor gewoons? Het maakt te uh, veel lawaai, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, Waar is meneer Dorknopen gebleven? Oh, oh, oh. Men moet voorzichtig zijn oh. op die gladde trappen. Dan oh. oh. oh. had u gemakkelijk iets kunnen overkomen. Hebt u zich bezeerd met uw welnemen? Be bezeerd? Be be bezeerd? Men heeft een aanslag op mij gepleegd. De knap Gruwer heeft een bal onder mijn voeten geplaatst... en zich onzichtbaar gemaakt. Er is hier iets vreemds aan de hand. Maar er zal een diepgaand onderzoek plaatsvinden, dat beloof ik u. Wat is er gebeurd, Joost? De overheid is pijnlijk getroffen. Dit loopt verkeerd, jonge heer. Het is allemaal de schuld van onze logier, als ik mij zo mag uitdrukken. Men is nog niet van mij, ja? Er is iets vreemds aan dat ventje. Heb ik al vanaf het begin geweten. Wat bedoel jij met iets vreemds? Wat heb jij vanaf het begin geweten? Wat is er met jou gebeurd, Doorknoper? Je ziet eruit alsof je van een toren bent gevallen. Dat heeft inderdaad plaatsgegrepen. Men heeft een aanslag op mij gepleegd. Die knaap Gruwer, die bij Bommel logeert... heeft een bal onder mijn voeten geplaatst... en zich onzichtbaar gemaakt... zodat ik wanordelijk een wenteltrap afdaalde. Een bal onder je voeten? En dat je was onzichtbaar geworden? Hm, wat een onzin. Lek mij gewoon maar een aardig kereltje toe... toen ik het gisteren zag. Met mij ook. Maar ik geef u een dringende overweging om zijn achtergronden haarfijnen uit te laten zoeken. Hij is niet gewoon, dat is duidelijk. Waarom is Constantijntje niet gewoon? Je kunt zoiets niet zomaar zeggen, Joost. Dat doet mijn vader hard pijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij doet niet als gewone jongens van zijn leeftijd met u goed vinden. Geen voetbal, geen zwemmen, geen ravotten. Hij bootst alleen maar na als ik zo vrij mag wezen. Mooi. Vanaf heden wordt er gevoetbald en geraffeld. Zorg daarvoor, Joost. De moeilijkheden over Bommels worden te gek. De professor zeurt om geld voor een wetenschappelijk onderzoek van een grot of een mijn. En onze hoogste ambtenaar wordt een Bommelstein van de trap gegooid. Ga jij persoonlijk eens kijken, Bas. Misschien kan jij uitmaken of het ventje normaal is of dat we zielknijper moeten inschakelen. Komt ten orde, burgemeester. Stap, kom maar. Ravot maar! Hop, hop, Wat hop! Uh, voetbal! Links! Goed zo, Constantijn, je kunt het hoor, ik zie het! Dat moet het betreffende ventje zijn. Daarvoor! Uh, hop. Een alleraardigste frisse uh. knaap. Heel anders dan men tegenwoordig vaak ziet. Ze. En kijk eens aan, maar. hij leert voetballen. Dat is vlug voor zijn leeftijd. Uh, ik ga nu een voorzet nemen, met uw welnemen. En ik moet erop aandringen dat u hem toch tegen te houden, heer. Het spel wil dat de bal die twee paaltjes niet passeert. Ah. Oh, oh, veel te hoog, Joost. Oh. Daar kan het lekker niet bij. Maar Constantijn. Constantijntje liet zich niet kennen. Zo. Hij hield de bal tegen zoals hem gezegd was. En met dat doel stak hij zijn armen tot enkele meters lengte uit de mouwen. Zo, uh. Maar ma ma dat is. Zeg een bommel. Uh, uh, ju juist, ja. Je kunt het ventje nu maar beter uh, vroeg naar bed brengen, Joost. Hij vergt te veel van zichzelf. En hij heeft zich een beetje overspannen. Zoiets is gevaarlijk op zijn leeftijd. Kom, kom, kom, je ja. bij, jongen, heer. Is dat uh, je zoontje, bommel? Ik, ik zag hoe hij die voetbal ving. Dat was niet gewoon. Het is duidelijk dat hij niet normaal is en je zou er goed aan doen om hem wetenschappelijk te laten onderzoeken. Ja, iemand met zulke lange vingers is tot alles in staat. Hij zou best een gevaar voor de omgeving kunnen betekenen en ik raad je aan om mee te werken. Niemand heeft iets met de vorming van Constantijn te maken. Het manneke groeit een beetje uit zijn krachten. Hij overdrijft wel eens, bedoel ik. Dat is alles. Ik wens er verder niets meer over te horen. Wel te rusten, jonge heer. Ik ben niet gewoon. Ik doe erg mijn best, maar het lukt niet altijd. Inderdaad, het is zeer betreurenswaardig, maar u hebt gelijk. Ik voor mij heb het direct al gezien toen u zo ongebonden door de gang liep. Oh. Wel te rusten, jonge heer. Trusten. Ik ben bang dat Constantijntje niet gelukkig is. En zulke vergissingen als die lange armen zijn heel stoerend. Vooral wanneer iemand als commissaris Bullenbas in de buurt is. Dat soort lieden zoekt overal kwaad achter. Maar misschien. Hm. Zou Tom Poes dan toch gelijk hebben? Zou het verkeerd zijn om het ventje bij me te houden? Ja. Huh? Ik weet al. Wat, wat, wat, wat bedoel je? Het is een vormtrekker. Hij zag er net zo uit als jij, maar hij had een gemispeld denkraam. Er zat stuwing in. Ik ben heel blij dat ik niet zo iemand in mijn buurt heb, want er kan van alles gebeuren. Maar ja, ik ben geen geestelijke reus, zoals jij. Je, wat zou er dan kunnen gebeuren? Ik heb honger. Als ik wil weten hoe ik zelf ben, moet ik groot en sterk worden. En die rook gisteravond was... Constantijntje gleed langs de regenpijp zijn slaapkamer uit en wende zijn schreden in de richting van Rommeldam, waar verschillende zware industrieën dag en nacht bezig waren met hun zegenrijk werk. Wat zou er met Constantijn kunnen gebeuren, ik weet al? Kan hij gevaarlijk worden? Maar hij is toch beschaafd, gevormd en prettig om te zien? De stuwing is altijd prijkeleus... Maar het ligt eraan of het een rondgaande of een opvliegende is. Ik heb wel eens meegemaakt dat zo'n vormtrekker opgestuwd werd totdat hij achter het blauw verdween. Dat lijkt me heel erg. Ach, wat ben ik aan begonnen? En dan te bedenken dat Constantijntje nu in zijn onschuldige witte bedje ligt zonder te weten hoe vreselijk die is. Wat moet ik doen? Als opvoedend heer staat men ook overal alleen voor. Vol zorgelijke gedachten naderde heer Olly Bommelstein. Het oude slot stak zwart tegen de nachtlucht af. En bij een van de torens was een donkere figuur zichtbaar, die tegen de muur stond te beuken. Dat was Constantijn. Maar ach, wat was het ventje veranderd? Door de fabriekstampen die hij had opgesnoven was hij flink gegroeid en bovendien had hij zijn vorm geheel verloren. Ook innerlijk had zich een grote verandering in het kereltje voltrokken, Want verbittering tegen het ouderlijk huis had hem bevangen. Ik wil mezelf zijn. Ik moet een einde aan de oude muren maken. O, o, o, een, een monster? O, of niet? Zou dit som... Maar dat is ik, onzin. Het baasje ligt natuurlijk in zijn kleine bedje te slapen. Heer Bommel haaste zich naar de slaapkamer van Constantijn, het bedje van de Kleine was leeg, maar door het open raam kwam een grote octopusachtige gedaante naar binnen klimmen. Gedurende een kort ogenblik stonden beiden verlamd van schrik tegenover elkaar, maar toen drong de waarheid tot heer Olly Constantijn, kon, kon gruwen, ik ben niet gewoon. Ik mezelf zijn. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat, dat, dat gaat niet. <laughs> da, daar kan ik niet tegen. Stel je voor dat iemand het zou zien. Heb ik je daarvoor gevormd om je tot een nuttig lid van de maatschappij te maken? Schaam je je niet je arme vader zo verdriet te doen? Uh, gauw, neem een voorbeeld aan mij, dan zal ik de hand over het hart strijken en het voorgevallene vergeten. Uh, ik wil zijn zoals ik ben, pa. Onzin. Je lijkt immers nergens naar... Zo kan je je niet vertonen. Je moet je aanpassen, bedoel ik. Anders zal je nog in een laboratorium terechtkomen. Doe gewoon, vlug, voordat een ander je zo ziet. Ik zal je helpen in deze moeilijke overgangstijd. Het een vreselijke nacht, commissaris. Geen oog heb ik dichtgedaan... Men heeft zich niet ontzien op de muur te hameren met uw goedvinden. Ja. Dit lijkt op kwade opzet van slechte elementen waar men tegenwoordig zoveel nou, van hoort. Het moet machinaal gebeurd zijn. Of door iemand met een geweldige kracht. Een krastaaltje van vernielzucht, dat moet ik toegeven. En wat zegt meneer Bommel ervan? Het is een vreemde zaak en ik vraag mij af of dat kleine veentje van hem er iets mee te maken kan hebben. Wat, wat, wat bedoelt u? Hebt u het oog op de jonge heer Constantin, als ik mij zo mag uitdrukken? Goedemorgen, commissaris. Kom, kom gruwig. Ik ben niet gewoon. Ik wil mezelf zijn. Heel betreurenswaardig. Ik overweg mijn ontslag te nemen, want dit wordt te veel. De jonge heer Erhard, of ik, als bij mij toestaat. Ik wil mezelf zijn. Wie is dit dan wel? Ook familie van je bommel. Heeft hij soms iets te maken met de beschadiging van je pand? Ik ken dit soort jongeren. Dit is uh, Constantijn. Hij, hij groeit een beetje hard en hij heeft de baard in de keel gekregen. Maar daar is toch niets bijzonders aan op zijn leeftijd. Het is allemaal heel normaal. Heel normaal? Ja. Gisteren was het een kleuter en vandaag is het een opgeschoten lummel. Hoe zit dat? Doe dat iets aan je uiterlijk. Je ziet toch dat deze meneer je zo niet vertrouwt. Neem een voorbeeld aan mij en doe gewoon... Ik ben Ik wil mezelf zijn. Constantijn deed zijn best. Er voeren vreemde sidderingen door zijn tors. En zijn gedaante veranderingen volgden elkaar snel op. Het was duidelijk dat hij aanpassingsmoeilijkheden had. Goed dan, doe iets. Waarom ga je nu toch zo eigenzinnig tekeer? Wat moet iedereen van je denken? Het gebeuren was te veel voor de politiechef. Hij stak zijn notitieboekje in zijn zak en haaste zich weg om elders zijn rapport te maken. Gelukkig naderde op dat moment dokteran de Sielknijper, een deskundige op het gebied van jeugdmoeilijkheden, die door de burgemeester naar rijp paraat toch maar was ingeschakeld. Een heel interessant geval. Het is maar zelden dat men dit soort conflicten van zo dichtbij kan meemaken. Denk toch aan het bobbelfiguur. Doe iets aan je houding, rechtop, zoals het hoort. Ik ben niet en blaas je hoofd niet zo op. Een typisch geval van... ...vaderbindingen. Haatcomplexen door een verdrongen ik-bewustzijn. Hier zou een behandeling door een geschoold psychiater op zijn plaats zijn. Nu was het gedaan met het geduld van Constantijn. Zijn, hoor, hoor. Hij wierp de zielkundige met grote kracht over het gazon. De geestesarts vermeed geweld zoveel mogelijk in zijn praktijk. Hij maakte zich dan ook haastig uit de voeten. om verslag te gaan uitbrengen op het gemeentehuis. Oh, Tompoes, Het wordt me te veel. Ik kan er niet meer tegen. Wat nu te doen? Ik ben bang dat Constantijn het lelijk verknoeid heeft. Geen ja. wonder. Voor hem wordt het te veel om steeds maar anders te doen. dan hij eigenlijk is. Mm -hmm. Het is tijd dat hij naar zijn eigen omgeving gaat. Dan kan hij ontdekken. hoe die moet zijn. Ja, misschien wel. Ik weet het oh. niet meer. Als vader wil ik alleen maar het beste voor het ventje. Je doet maar, jonge vriend. Goed. Dan neem ik hem mee naar de grot. Ja. Misschien kunnen zijn broertjes en zusjes hem helpen om zijn eigen vorm te vinden. Zusjes en broertjes? Zijn die daar? Hoe zien ze eruit? Dat weet niemand. Maar dat zal je wel zien als je in het krochthol bent. Kom maar mee. De korthol moet worden opengelegd, burgemeester. Ik heb wetenschappelijk de bestaan in het wezens wezensaantroon gekund. En in de hol schijnt het meerdere van deze geschapjes te geven. En dat kan ja gevaarvol worden. Uh, zeer gevaarlijk, inderdaad. Ik heb het geval Bommel persoonlijk onderzocht. Zijn zoon is een... Typische pubescent met gewelddadige neigingen die voortspruiten uit vaderbindingen en haatgevoelens. Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk, maar dit is erger. En wanneer er meer van zijn soort zijn, vrees ik dat er niet genoeg gescholde andragologen voorradig zijn om ze op te vangen. Pauw, pubescent, die jongen is ja ganz amorf. Juist, net als ik al zei, een voor pubescent. Vooruit. Breek het krocht, hol dan maar open. Veel gelden kunnen niet worden uitgetrokken. Het budget van de afdeling Jeugdzorg is al overbelast. Maar een vaatje uit het gemeentelijke kaarthuis zal wel genoeg zijn, denk ik. Gaat uw gang. Dit is een oude mijn. En we moeten door een paar gangen. En dan zal ik je wijzen waar de ingang van de spelonk is. De laatste keer dat ik er was lagen er heel wat eieren. Die zijn natuurlijk al lang geleden uitgekomen, net als het jouwe. Maar wat er uitgekomen is, weet ik niet. Dat moet je zelf maar ontdekken. Zetjes ja, en, en, en broertjes. Hij is weg. Constantijntje is weggegaan zonder afscheid te nemen. Het is heel vreselijk. Ach, wat moet er van het ventje worden in zo'n grot. Alleen tussen vreemd in een donker hol... En dat terwijl hij toch al een grote vent begon te worden door het vormende voorbeeld dat ik hem gaf. Hij was een verlaten puber en nu heb ik hem op een moeilijk punt in zijn groei in de steek gelaten. Hoe heb ik dat kunnen doen? Is de jonge heer voorgoed weg met uw goedvinden? In dat geval kan ik blijven hier, Olivier. Maar anders... Hij is weg. Oh. Maar ik ga hem terughalen. Moet ik mijn ontslag aanbieden. Oeh, hier is het krochtel. Als ik Constantijn maar vinden kan. Alles is donker. En ik weet niet waar het lampje gebleven is. En ik ben een beetje vergeten waar de toegang van de spilonk is. En toch tocht hier ook. Oeh, Constantijn. Ben je daar? Ik ben het. Je vader. Je oh, vader. Waaien gerommel. Kom je hier opnieuw donder jagen? Uh, ik jaag geen donder. Ik zoek mijn zoon, die hier ergens in deze donkere ruimte moet zitten. Het ventje verkeert in moeilijkheden, dat zult u begrijpen. Je zoon? Mm -hmm. Het kom gruwer, zal je bedoelen. Dat is hier vanmiddag door die maat van je naar de ruimte gebracht waar het hoort. En je vriend is net weggegaan. Jij kunt trouwens ook beter ophoepelen. Het deugt hij niet voor jouw soort? Begrijpt u dan niet dat mijn vader hart breekt? Constantijn is van huis weggegaan zonder afscheid te nemen. En nu zit hij hier zonder middelen, zodat er niets van hem terecht kan komen. Ik moet hem terughalen. Maar ik herinner me dat ik niet eens door de kleine opening van de grot kan. Haal het dan niet terug, maar... Het is mijn plicht. Juist in zijn overgangstijd heeft het ventje steun en een goed voorbeeld nodig. Tsss, tss. Het kletskoek. Het congruwer was toch al te laat. Stel je voor... Het heeft nog niet eens een vorm gevonden. En als ze nog eieren wil leggen, dan moet het opschieten. Te laat? Eieren leggen? Hoezo? Misschien was hij een verlaten puber, dat heb ik wel eens gedacht. Uh, heb ik dan alles verkeerd gedaan? Ik weet niet wat je hebt gedaan. Wat heb ik trouwens met die gruwers te maken? Ik heb de eerste leren praten, maar toen er meer kwamen was de loor af. Ze jagen de wormen weg. En ze trekken toeristen aan. Constantijn is dus verlaat. Door mijn schuld. Zodoende past hij niet meer in zijn omgeving. En nu is hij nog alleen gelaten ook. Wat moet ik doen om hem te helpen? <telling> met Bommel? Bent u daar, meneer Schoffel? Oh, Constantijn. Ach, wat ben ik blij dat ik je stem hoor. Hoe, hoe is het met je? Ik voel me lang niet goed. Oh. Zo vreemd als u begrijpt wat ik bedoel. En ik kan niet meer door het gat, want ik begin vormvast te worden. Goed, goed, goed. Blijf, blijf waar je bent. Papa komt je halen. Met een houweel zal ik eigenhandig de opening groter maken. Reken op mij, mijn ventje, en huil maar niet. Hey, dat is de auto van de professor. En er zit gemeen spul in... Buskruid of zo. Het lijkt erop dat de prof eindelijk zijn zin gekregen heeft. Jongen, de oude schicht staat daar ook. Heer Olly zit dus in de mijn. En de prof gaat de zaak daar opblazen. Oeh, ben je daar, Constanteetje? Ik, ik kom eraan. Te laat. Te laat. Ik ben te laat. De uh... anderen zijn al weggegaan. Allemaal. Hebben eieren achtergelaten. Eieren? Ja. Je zusjes en je broertjes. Waren ja. ze niet aardig tegen je? Hebben ze je niet geholpen? De, uh, helpen? ze konden niet eens praten. Bla bla, dat was alles. Bla bla bla bla. Vreemd aardige geluiden. Dat moet tegen schijt de, de amorfen wezen, meneer Piep. Ja, ja. Dat is heel eng. Zou dus een gevaarlijk zijn? Hier is de eigenlijke God. Van hierher kwam de geschrei. En hier vangen de holen en spelunken aan... waarin een ordentelijke persoon zich de weg niet vinden kan. Oh. Dit is de plek waar wij een verknallering maken kunnen. Oh. Rol de huland uit. u, meneer Piep. Rustig. Rustig. Ganz goed... Tans gaan wij ons hier nederzetten tussen de steungelenken en houtwerken dat mijnen. Hier kan ons niets geschieden wanneer de zaak explodeert. De wanden zijn ja goed geschutterd. Ja, ja, heel goed. Maar, maar ik ben bang dat de grot in elkaar zal zakken, oh. Zo'n vat is een hele lading, hoor. Ik kom eraan! Hort nog maar even, moed, Constantijntje! Ik laat je niet in de steek, hoor! Ik zal dit gat groter maken als het niet goed schriks kan, dan maar kwaad schriks. De prof en zijn assistent weten niet dat heer Olly daar binnen is. Ze hebben de oude schicht natuurlijk niet zien staan, want ze hebben alleen maar aandacht voor het openleggen van de spelonk. Oh, ik ben bang dat ik te laat ben. Ah. Die knal was veel te zwaar. Het zou me verwonderen als de hele boel niet is ingestort. Dat was een ganz schöne grote verknallering. De hele grote is ingestort. Dat was de oh. ik die er ooit in het mijne gemaakt is. Oh, oh, Ach, oh. nee. De zaak is verschutterd. Daar zijn we de spieloeken. Ganz... ...samengebroken en het is ja nog slimmer dan voorheer. Hoe kunnen wij hier langs geraken? Dat vroeg heer Olly zich ook af. De explosie had hem verrast... ...terwijl hij nog bezig was om het nauwe gat een beetje uit te hakken... ...en zodoende in de grote grot te kunnen komen. Door de luchtdruk was hij echter met kracht naar voren geschoten... ...zodat hij nu tot de heupartij uit de opening stak... ...als een kurk uit een fles. Wat, wat, wat, wat was dat? Er, er is iets ergs gebeurd, dat voel ik. En, en nu hang ik hier. Ik, ik, ik kan hier voor of achteruit. En er is niemand die me helpen kan. Constantijntje, waar ben je? Waar ben je gebleven? Zeg dan toch wat. Hier. En op hetzelfde moment voelde heer Bommel dat hij krachtig in de kraag wappert. Wow. Huh? Hij schoot met een doffe plop uit het gat. Tot zijn verbazing werd hij niet op de grond gezet... ...maar begon hij langzaam naar boven te stijgen. Oh. Oh. Er is een gat in de zoldering. Daardoor kunnen we naar buiten. Je, je, je vliegt? Ja, dat komt van het groter worden. Hè? Oh. Dan ga je vanzelf de lucht in als je tijd gekomen is. Oh. Als je groter wordt, ga je vanzelf de lucht in. Juist. Maar, maar een bommel doet zoiets niet. Die blijft met zijn voeten op de grond. Ik heb je dat niet geleerd. Ik ben geen bommel. Ik ben een con gruwer. en toen ik hier kwam, waren de anderen net bezig op te vliegen. Ik kon niets, want ik was te laat met alles en ik was bezig voor hem vast te worden. En eieren leggen zoals de anderen kon ik ook niet. Je was met alles te laat. Ach, het is allemaal mijn schuld. Waarom help je me eigenlijk? Ik kon je daar toch niet in de steek laten, in dat gat waar ik ook niet meer doorheen kon. Ten slotte heb je me veel geleerd. De anderen konden alleen maar bla bla zeggen. Maar ik ga achter ze aan, want ik kan ze dankzij jou leren praten. Ja. En misschien komen we daardoor toch allemaal nog goed terecht. Zo onwetenschappelijk daar gesteld, meneer Piep. Ha, daar is de proef. Misschien heeft hij houwelen bij zich. We moeten direct aan het werk om heer Olly uit te hakken. Maar wat is dat? Op de bergtop? Dat is... Maar dat is heer Olly. Gelukkig. Wat is hier dan gelukkig? Hier is ja alles... ganz onzalig afgelopen geworden. Wat meent u? Nee, kijk daar. Op de bergtop. Heer Olly en Constantijn. Oh. Wat geschiet dan daar... Wat maakt de bommel op de bergen spits? En waarom doet hij daar een luchtballon opstijgen? Ik moet hem dringstens spreken, want van deze zaken moet ik het maar niet hebben. Het werk van een heer is toch niet voor niets geweest. Natuurlijk is het jammer dat mijn zoon Constantijn nu is uitgevlogen... en dat ik hem misschien niet meer terug zal zien. Maar ja, men moet de jeugd laten gaan... En de hoofdzaak is dat ik hem geestelijk inhoud heb gegeven, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Wat is dat voor een ballon? Mm -hmm. Wat maakt u dan hier? Uh, een luchttochtje, heel gewoon. Ik wilde kijken hoe het met Constantijn was, want het ventje had zich teruggetrokken in zijn geboortegrot. Maar een paar dwazen lieten iets ontploffen, zodat de hele berg instortte. En nu is alles afgelopen. Dat waren geen dwazen die iets lieten ontploffen. Dat, waren <lacht> Dat maakt bloters, ja uh... niets uit. Nee, het is alles afgelopen. Nu zullen we geen onderzoeking meer kunnen maken. Want de behoorde zal wel geen geld meer ter vervoering stellen willen. Ach, het is ja alles zeer mis. <lacht> Erg mis. Maar kom aan. Het leven gaat verder en treur heeft geen zin. Ja. Wat denkt u ervan om mee te gaan naar Bobbelstein? Joost pleegt om deze tijd een eenvoudig doch voedzaam ontbijt gereed te hebben. Recht, Karrene. De gedaamd knaagt naar deze onwetenschappelijk besteden nacht. Ja. En ik gevoel mij onder de weder. Overlast en gedonderjaag. Ik ga nooit meer in de buurt van een kongruur wonen. Aanlopen en geklets en het eindigt in een puinhoop. Trouwens, waarvoor heeft men nu een telefoon? Leuterkoek. U hebt de professor voor de gek gehouden. Die ballon was natuurlijk constantijn. Want de laatste keer dat ik hem zag... was hij al raar aan het veranderen. En de berg is helemaal niet ingestort... want dan zou u eronder geraakt zijn. Waarom hebt u gejokt... Een list is geen gejok. En het is mijn plicht als heer om de jeugd tegen de wetenschap te beschermen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, nu kunnen de eieren rustig uitkomen voor een nieuwe generatie congruentjes, En Constantijn zal ze vormen naar het beeld van een heer. Zoals ik hem geleerd heb. Zo zie je. We hebben allebei gelijk gehad. Jij, omdat het ventje zijn eigen vorm moest vinden. En ik, door mijn goede voorbeeld. Mm -mm. De ochtendpap is maar op één persoon berekend, en mag ik informeren of de jonge heer Constantijn ook komt ontbijten? In dat geval moet ik namelijk overwegen... Die komt niet, het ventje heeft de vleugels uitgeslagen en is de wijde wereld ingevlogen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft zijn eigen vorm gevonden. Het doet mij genoegen dat te vernemen. Ik bedenk me opeens dat ik nog wat zuurkool van gisteren heb staan met vlees en garnering naar behoefte, als u mij toestaat. Ganz wonderbaar, zuurkuit met klapstukken en bratworst, daar aan heb ik nu net bedorven is na de in instorting mijn hooggespannen wetenschappelijke verwachtingen. Ach, stelt u zich toch voor? Daar had ik de hand gelegd op een amorphe levensvorm ja. die slechts bestaan kon door zijn concurrerend vermogen. Dat was wetenschappelijk onmogelijk en daarom stond ik op de grens in een ongehoorde ontdekking. u mij? Uh, uh, nee, Ma maar dat hoeft ook niet. Kinderen zijn wetenschappelijk altijd onmogelijk te verklaren en daarom is hun vorming de taak van een heer. Wat jij, jonge vriend? Hmm.